...nodig om drie goals te maken, dat uh, deed het via Bakal, Cissé en Manu. de laatste is dus echt een prachtige goal. En dan is het uitvoetballen geblazen, want uh, het maakt niet meer uit, het merkwaardig of merkwaardig is helemaal niet gek. Ik, ik, Heerenveen wil ook gewoon Europees voetbal halen, dat geldt natuurlijk ook voor de supporters, want op het moment dat Feyenoord voorkwam... ...en het stadion aan die kant met het Feyenoordvak ontplofte, want die wisten over zijn tweede, wat is dat een ongelofelijke sensatie, en dat is het natuurlijk ook... Toen ging aan de andere kant van het stadion de Ereveen aanhang zingen wij gaan Europa in. Ja dat konden ze met 1-1 niet zingen maar met 1-2 dus wel. Zo merkwaardig zitten de regeltjes in elkaar. Niemand is daar heel gelukkig mee. Maar ja het is al eenmaal zo dat de verliezend bekerfinalist enzovoort het hele verhaal is bekend. Dat heeft ook van met Europese regels te maken. Kan de KNVB ook niet al te veel aan doen. En nu mag Heeren Veen al rustig de bal rondspelen. Is het stil geworden in het stadion. De Feyenoord fans zingen wel wat liedjes. Komt Dos nog een keer met een kans. Nee, want Leerdam komt de bal weg. Die wordt dan door Sibon aan de andere kant van het veld onder controle gebracht. Sibon op de rand van het strafgebied draait. Langs de tegenstander. Stift, bal bij de tweede paal. De voorbij eigenlijk. Komt voor de voeten van Narsing. Maar die staat alweer buiten het strafschopgebied. En die gaat pingelen en verspilt de bal. Ik heb een beetje het gevoel dat met nog een kwartier op de klok, ik, hoewel de belangen groot zijn, hier twee ploegen aan het werk zijn die een prachtig seizoen bekronen met Europees voetbal. Dat ik nu nog een kwartier nog moet gaan zitten kijken naar een soort veredelde Oeverwedstrijd. Want met uh, serieus voetbal heeft dit niks mee te maken. Vitesse tegen Ajax. Vierde Tantam, hoorden we iets over een opmerkelijke doelpunt te maken? Het zijn allemaal een beetje mensen die uh, een aparte rol hebben in de toekomst of het heden bij Ajax. Een kwartier voor tijd, niemand kan zeggen dat Amsterdammers deze wedstrijd niet serieus nemen. Het is 2-1, doelpunt te maken. Is André Ooyer in minuut 73 krijgt een voorzet van Lodero. Die over de grond eigenlijk vlak voor het doel van Vitesse uh, terechtkomt. En dan van een meter of twee afstand. Wat hij daar doet, weet niemand. Maar Ooyer staat daar, tikt hem eenvoudig binnen. Iedereen blij. Want Ooyer speelt natuurlijk zijn laatste wedstrijd. Geldt misschien ook wel voor Lodero. Geldt misschien ook wel voor Boelikin, de maker van het eerste Amsterdamse doelpunt. Geldt misschien ook wel voor Aysati, de man die toen voorgaf. Om nog maar even aan te geven wat de verhalen zijn bij de doelpunten van Ajax. 2-1 voor de Amsterdammers. Kwartier voor tijd op bezoek bij Vitesse. Dat de kansen gehad heeft, maar ze niet heeft benut. Laten we eens even bij het hockey kijken. Bloemendaal al 16 keer play-offs. Gerard, komt er een 17e keer? Nou, dat ziet er niet in. Het is inmiddels uh, 3-1 geworden. Weer die Thijs de Werd. Een jongen die, uh, nou als het veel is, heeft hij acht uh, speelminuten denk ik... in de 70 uh, minuten die een hockeywedstrijd duurt. Want hij wisselt stelkens als Kampong in balbezit is... heel snel om voor een strafcorner te gaan. En hij scoorde weer de tweede strafcorner in de tweede helft. Het is dus 3-1 voor Kampong. En Kampong is bezig. Het instituut kan je wel bijna zeggen. Je gaf het al aan, al 16 keer hebben ze aan de play-offs meegedaan. Het instituut Bloemendaal onderuit te halen. Want Bloemendaal oogt ook niet goed in deze wedstrijd. De Nooier is mat. Mat in het duel tegenover uh, de spelers van Kampong die getergd zijn hier voor het thuispubliek om de play-offs te halen. Voor het eerste keer in de geschiedenis van de play-offs. 17 keer hebben we al play-offs gespeeld in het uh, vaderlandse hockey. 16 keer was Bloemendaal erbij en Eén keer gaat Kampong er nu bij komen. Dat is knap van de Utrechters die een uitstekend seizoen hebben gehad. Het is 3-1 voor Kampong, dankzij met name die strafcorner van Thijs de Wet. Voor alle duidelijkheid, het NOS-journaal van 4 uur is uitgesteld in, uh, tot na afloop van de wedstrijden. Het rondje langs de velden, het laatste kwartier is ingegaan. AZ FC Groningen en die kamp. Ja, AZ leidt met 1-0, maar Groningen heeft al een keer de paal geraakt. En nu, oh, hij gaat er niet in. Dat is jammer, zeg. Dat is jammer. Want dit was er eentje om in te lijsten. Het was een prachtige halve volley van Johan Berg-Goedmoedson. Prachtige bal, maar hij raakt net het zijnet. 1-0 dus voor AZ Groningen in. Tegen de paal geschoten via Texira. En de snelste blessure ooit, denk ik zo'n beetje, Fernando Lewis. Hij kwam erin als applauswissel voor Holmen. Holmen die met heel veel applaus en staande ovatie afscheid neemt van... Uh, uh, uit Alkmaar. Uh, Loebis erin. Heeft nog geen bal geraakt. Gaat een duel aan. Komt verkeerd neer. Heel veel pijn aan de knie. Moet meteen gewisseld worden. En dat na een seconde of twintig dat hij in het veld stond. Balbezit weer voor AZ. Dat een beetje geschrokken was naar die bal van Texera. Dit is goed werk van Valkenbeur. Uh, wel een beetje een vreemde bal. Maar de bal gaat wel naar Benschop. De vervanger van Eltidoor. Nou even kijken wat deze voorzet oplevert. Bijna een doelpunt. Maar bijna is het niet helemaal. Want er wordt overgekopt door dezelfde Erik Valkenbeur. Maar AZ leidt met. 1-0 En is heel hard op weg, zeker ook gezien de tussenstanden op de andere velden. Naar directe plaatsing voor de Europa League. VVV en Twente, beide op weg naar nou, de na-competitie, Frank Wielaert. Inderdaad, de een om te proberen in de eredivisie te blijven. De ander om te proberen een beter ticket te krijgen dan de Fair Play Cup ticket. Die ze op dit moment eh, misschien wel in handen hebben. Eigenlijk wel zeker in, in handen hebben. Want nog geen gele kaart gepakt in dit duel, de Twente-spelers. 2-2 is het trouwens. Met nog een uh, kwartier te spelen. Maar die stand is uh, van ondergeschikt belang. Zolang AZ uh, voorstaat en uh, Twente niet voorstaat. Uh, ja, telt het eigenlijk allemaal niet zo heel erg hoeveel het hier staat. Dan gaat het eigenlijk alleen maar om. Pakt Twente nog ergens een gele kaart? Ja of nee? Kortom eindigt het straks als hoogst geplaatste ploeg. Die nog niet zeker is van Europees voetbal. Ja of nee? En heeft het daarmee ook een ticketje uh, gekregen? Dat weet het niet direct na de wedstrijd. Maar wel al ergens vanavond als alle scheidsrechtersrapporten binnen zijn en alle puntjes bij elkaar opgeteld zijn. Dan weet Twente wel zeker of ze alvast een ticket hebben. Dat neemt niet weg dat ze dan toch aan die play-offs moeten gaan beginnen. Want daar kun je een beter ticket verdienen. En dan gaat dat ticket weer door naar iemand anders. Mocht Twente dan die play-offs voor Europees voetbal uiteindelijk gaan winnen voorlopig. Twente aan het... Pogen toch nog die wedstrijd uh, binnen te slepen. Maar de bal gaat over alles en iedereen heen. Timmy Sela kopt dan weg. Doet dat onvoldoende. Chatley blijft in uh, balbezit uh, namens FC Twente. Neemt nu de bal weer over van Kuiper. Voorzetje goed Jansen. En Gentenaar goed uh, alert op die doorkopbal van Jansen. De invaller vandaag bij FC Twente in die tweede helft. Hij kopt wel op doel. Maar Gentenaar is de man die precies op de goede plek staat. En de bal tegenhoudt. 2-2 dus bij VVV tegen Twente. Heerenveen tegen Feyenoord. Bas Dost staat op 32. Je zei, misschien komt er nog eentje bij. Gaat het gebeuren Bas? Nou, dat zou heel knap zijn, want hij staat niet meer op het veld. Hij is naar de kant gehaald. Applauswissel voor Dost. Voor wie zoveel belangstelling is dat iedereen zegt... nou ja, die voetbalt hier normaal gesproken straks niet meer. Uh, dus die heeft ook zijn laatste minuten gemaakt. En die is vervangen door even kijken wie is er ingekomen van La Paramele. Dus die heeft zijn publiekwissel ook gehad. Zo heeft uh, Ron Jans zijn drie wissels gebruikt. staat Asjabar voor Feyenoord nog klaar om in te vallen. Die staat daar, de 18-jarige Spits... Ik denk al een minuut of twee, tweeënhalf, misschien wel drie minuten klaar om in te vallen. En die bal gaat maar niet uit. En dat zegt eigenlijk ook wel alles over de wedstrijd. Ah, we spelen wat rond en we spelen nog een beetje rond. Als de bal niet zo hard gaat hou je hem ook binnen. Terug naar de keeper, wordt er wordt ook geen overtreding gemaakt. Dus ik denk dat die als je maar er nog vijf minuten staat. Dat gebeurde zo even bij die wissel van Dost ook. Toen dacht Sibon ik ben zat, ik trap die bal gewoon over de zijlijn. Dat heeft Feyenoord die, maar dat maakt ons niet zo heel veel uit. Dan kunnen we in ieder geval wisselen. Asjabar staat daar nog. Ik ben benieuwd als ik straks nog een keer aan het woord kom of die erin staat. Het is 1-3. Wedstrijd volkomen gespeeld en uitvoetballen geblazen. Nog tien minuten te gaan in het Abelensra stadion. We gaan even naar Ragnar. hoop afscheidsdoelpunten vandaag, Ragnar. Het is alsof duivel er mee speelt. We zitten tien minuten voor het eind. De Ajax komt op 3-1 uit op bezoek in de Gelderdoon bij Vitesse. Alsof de Arnhemers de poort maar even openzetten. Eerst voor Boelikin, vervolgens voor Ooyer. En nu ook voor Jan Vertongen. De aanvoerder van de Amsterdammers mag een vrije trap nemen. Op een meter of 18 van het doel. Verdedigd door Piet Veldhuizen bij Vitesse. Dwars door de muur heen. Harde trap. Van de aanvoerder van de Amsterdammers die toch vermoedelijk naar Tottenham Hotspur zal verhuizen. Het is sowieso zo'n laatste wedstrijd. Daar twijfelt geen mens meer aan. En die bal gaat erin. Veldhuizen heeft hem bijna, maar net niet helemaal. En zo staat het 3-1 voor Ajax. Terwijl er nu een blessure is bij Vitesse Butler. Hij was de man die Vertongen zelf had neergelegd. Daaruit kwam de vrije trap. En benut dus door weer iemand die vermoedelijk weggaat. Jan Vertongen, 3-1 Ajax. Nak tegen RKC in Breda. Arno Vermeulen. Ja, is de laatste minuut eigenlijk niet zoveel meer gebeurd. Dat ging toen snel met die 3-1 en daarna de 3-2 van Meijers. Nu wel een vrij trap voor RKC. Een paar meter buiten de 16 meter. Dus dat is wel een positie waar je met een speler met een aardige trap wat zou kunnen betekenen. De muur van Nakpreda, Onder andere Duitsma, Richard van als Ik er het woord, ben het Richard van der Waarden met een goal. Ik, ik zit je wel in de weg, Arno, vanmiddag. Absoluut. Ja, Sofian El Hasnaoui scoort voor de Graafschap. Dat deed hij woensdag ook al. Toen was het belangrijk tegen Excelsior. Nu lijkt het erop dat...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 Stil in Den Haag. Snel Arno. Het <laughs> was de vrije trap waar ik gebleven was. Gebeurt er iets? Nee. Uh, Sander Duits nam die bal en schoot hem eigenlijk ruim over het doel. Dus die kans voor RKC was weg. Door de stand op de andere velden is er niet zoveel aan de hand. Maar ja, het is natuurlijk wel een beetje gokken. Mocht Roda ineens de geest krijgen in Kerkrade... kan het voor RKC nog wel verkeerd aflopen vanmiddag in Breda. Dus moeten ze proberen een eigen plan te trekken. Dat doen ze ook wel, maar veel overtuiging zit er eigenlijk niet in in de tweede helft. Nak voetbalt wat makkelijker. Blijft dus ook gemakkelijk op de been bij die 3-2 voorsprong. En het is afwachten of er nog een slotoffersie van RKC komt. Snow is aan het voortchecken, wil dat wel. Maar Nak speelt dat prima uit. En de ruimte ligt bij Koenders aan de... De rechterkant. Het gekke nak. Er zijn fases dit seizoen geweest dat je dacht van ja, ze kunnen toch wel aardig voetballen, maar ze hebben wel heel weinig punten als je gewoon naar de stand op de ranglijst kijkt. Maar een doelpunt bij Henk Kok. Het is 2-1 geworden. Een prachtige goal trouwens van Everton. Die stond aan de rechterkant van het veld net op de punt van een strafschopgebied. En ik, met zijn linkerbeen helemaal in de verste hoek, in de bovenhoek. Er was helemaal geen aan voor Babos. En zo komt er in elk geval nog een beetje spanning terug in deze wedstrijd. De voorsprong is voor de NEC 2-1. Maar uh, Heracles levert dat allemaal uh, helemaal niks meer op. Omdat uh, PSV... Absoluut geen tweede zal worden, maar NEC, daar gaat ongetwijfeld wel Europa in. Dat zal play-offs gaan spelen. Gerard de Groot even het hockey, Kampong-Bloemendaal. Ja, het wordt toch nog een aardige laatste twee minuten, denk ik ongeveer... dat het te spelen is bij Kampong tegen Bloemendaal. Het is 3-2 geworden. Tim Jennisken scoorde voor Bloemendaal. En als Bloemendaal in die twee minuten nog één doelpunt maakt... dan wordt het hier gelijk en dan is Bloemendaal ineens weer door. Tot nu toe dus HGC als het verliest van Pino dat telt allemaal natuurlijk niet meer mee. Is Kampong door naar de play-offs? Want het leidt met 3-2 nog twee minuten te spelen. AZ FC Groningen 1-0. Is maar povertjes, Andy. Ja, maar genoeg. Want uh, op deze manier gaat AZ. En dat is toch wel verdiend. Want zo'n goed uh, seizoen gehad. Met de beker uh, heel lang halve finale. Europa League. Alles is uh, heel goed gegaan. Nu gaat zoek tegen de grond. ...van Groningen, een invaller. En die krijgt een uh, vrije trap mee. Het is nog niet gespeeld deze wedstrijd. 1-0 de voorsprong. We zagen zelfs een hele goede actie van FC Groningen... ...waar keeper Esteban al verslagen was. Maar notabene Benschop, de uh, spits van AZ... ...op de lijn de bal nog wist te keren. En nu is het uh, een harde bal naar voren getrapt... ...door AZ, maar ook vervangen door Groningen. Dat in deze wedstrijd toch laat zien... Uh, ...zeker in de tweede helft... ...dat het uh, best wel mogelijkheden heeft. En hopelijk kan uh, Pieter Huistra... het jaar weer gewoon aan de slag gaan bij FC Groningen, want je gunt niemand een uh, ontslag. Balbezit zit voor AZ, harde, harde bal naar voren. Gaat Wenschop achteraan, maar het is Kappelhof die de bal naar voren speelt via Hiyarié En Koen van der Laak, bezig aan zijn laatste wedstrijd, uh, moet uh, de bal afgeven. Bas, mijn vriend. Even allemaal lachen, spanning helemaal terug in Heerenveen. <tied> 2-3. Van Parra, Prachtige goal moet ik zeggen. Maar nu staat Feyenoord uh, rustig af te, af te wachten en te slapen. Van Parra invallen dus voor DOS. naar een slimme combinatie. Tik, tik, tik. En uiteindelijk staat hij vrij voor de keeper. En hij de bal in het uh, doel langs Mulder. Die heeft er een paar uitgehouden vandaag. Dat deed hij knap. Maar hier had hij echt geen schijn van kant. Zo is het 2-3. En blijkbaar weer hoe vrolijk je bent als je de marge hebt na, getild naar 2. Het Heerenveen-publiek zingt Wij gaan Europa in. Al was het maar om de heren van Heerenveen er nog even te helpen herinneren dat een... Dold waar zijn jacht op de gelijkmaker niet gewenst is nu. Die komt er ook niet, want Feyenoord heeft de bal. Die spelen ze rustig rond achterin en Veen staat er stil bij en kijkt ernaar. Ja, dat is logisch. Het is 2-3 en dat gaat er blijven ook. En die houtkamp dan weer bij AZ Groningen. Ja, het kan nog gek lopen natuurlijk. Als uh, AZ hier gelijk zou spelen, dan uh, maakt het voor Heerenveen uh, verder ook niets meer uit. Maar zover is het niet. Uh, Inworp, middel drie minuten te gaan, is voor AZ. Het publiek heeft het uh, best naar zijn zin hoor. Die hebben een prachtig seizoen gehad van uh, AZ met Gert-Jan Verbeek. Nu balbezit voor Benschop. Die speelt, probeert de bal door te spelen op Maher. Een van die. Fantastische voetballers die dit jaar tot wasdom is gekomen in Alkmaar. Maar hij krijgt de bal niet onder controle via Hiarie. Gaat Groningen nog een keer in de aanval kijken wat ze doen en willen. Want ze willen echt uh, absoluut richting die gelijk maken. Is het uh, van de invaller, die de bal wel wegkopt. Maar voor de voeten van Bakuna. Een uh, fijne voetballer is dat. Bakuna brengt de bal in het uh, strafschopgebied. Soek gaat omhoog, kopt de bal. En dan moet uh, Marcellus opletten. Dat doet hij niet, want Soek kan de bal zelfs onder controle krijgen. Maar struikelt over zijn eigen benen. Uh, komt ook uh, doordat hij... Die afgeleid wordt door die ongelooflijk felle schoenen. En dan is het net niet Burnett die de bal kan spelen. En uh, heeft Maher de bal. Speelt hem op Marcellus. Marcellus terug op Maher. Nou, nu komt denk ik wel zo'n beetje de genadeslag. Nou, 3 tegen 3, 3 tegen 4 nu. Want hij doet het wel heel erg rustig. Maher houdt de bal bij zich. Speelt hem dan helemaal terug naar Valkenburg. AZ is tevreden met een 1-0 overwinning. Want dan gaan ze zeker Europa in weer volgend jaar. En dat is verdiend na een mooi seizoen van Gertjan jan Verbeek en zijn mannen. 1-0 ...stand in het voordeel van AZ tegen FC Groningen. Mooi seizoen is het zeker niet voor FC Twente. Uit tegen VVV, slechts 2-2, Frank Wielard. Ja, eentje moet er uiteindelijk de klos worden... ...van al die ploegen die meededen voor Europees voetbal... ...en dat wordt FC Twente dat nu achterkomt met 3-2. En het is Ucebo, de invaller, die de voorzet geeft... ...en Berghuis... Notabene gehuurd van FC Twente. En uh, hij mag vertrekken uit Enschede. Die hier uh, de genadeklap uitdeelt aan de Enschedeers. Dat met 3-2 gaat verliezen. We gaan naar Bob van der Tak. Roda kan de play-offs vergeten. Roda Utrecht wordt vijf minuten voor tijd 1-3. Een fraaie goal, een fraaie Utrecht counter. En Frank de Moege is het uiteindelijk die de bal in het doel stift. En daarmee het lot van Roda bezegelt. Het wordt een afscheid in Mineur voor Harm van Veldhoven. Die na 3,5 jaar gaat stoppen hier in de Kerkrade. Maar hij zal niet het toetje krijgen van de play-offs. De eerste toeschouwers hier in het Parkstad Limburg Stadion verlaten de tribune. Want het wordt een Anticlimax voor Roda 1-3 achter tegen Utrecht. Nog vier minuten. En die houtkamp. Als er gerechtigheid bestaat, is het dat AZ rechtstreeks Europa ingaat. Ja, want de heren zijn uh, hartstikke moe. Dat, uh, dat zie je aan alle kanten. Overigens ze nu weer... Een goede actie. En wat is dat, een heerlijke voetballer Maher. Ja, je moet niet te veel dollen, maar gaat gewoon tussen twee man door. En wordt dan neergehaald. Ja, ik kan me dat ook wel een beetje voorstellen. Want hij deed het een beetje op zijn uh, witjes, uh, Balletje hoog houden en een beetje leuke bewegingjes maken om de tegenstander te dollen. Maar het is een geweldige voetballer, Adam Maher. Daar gaan we nog heel veel van horen. En laten we hopen dat hij op de Nederlandse velden ook volgend jaar nog te zien is. Bij uh, AZ in dat uh, mooie shirt. Een vrije trap voor AZ. Elm. Gaat de vrije trap nemen, overigens uitstekend gefloten door Paul van Boekel. Die heeft maar één keer een gele kaart moeten geven. En eh, Elm die gaat nu die vrije trap nemen. Zal hem eh, kort nemen, inderdaad naar Maher, terug naar Elm. En die gaat richting de cornervlag om zo de tijd uit te spelen. Ja, dat vind ik niet des AZ, Maar goed, eh, ik zei het al, ze zijn moe. Het is afgelopen, het is uit. Eh, 1-0, AZ gaat Europa in. Gerard de Groot, afgelopen bij Kampong Bloemendaal? Jazeker, Bloemendaal kijkt naar de tenen. Bloemendaal is bedroefd en Bloemendaal heeft het eigenlijk aan zichzelf uh, te wijten hoor, Dat ze vandaag hier met 3-2 verloren van Kampong. Kampong was veel feller, was op alle punten beter dan Bloemendaal. Bloemendaal speelde mat, speelde niet goed geconcentreerd. Bloemendaal heeft het uh, aan zichzelf, ik zei het al, te wijten. Dat ze hier de play-offs gaan missen. Want uh, zowel Amsterdam als Pinoké deden wat ze moesten doen. Ze winnen. En Kampong wint ook van Bloemendaal in een rechtstreeks duel. Waardoor Kampong voor het eerst in de geschiedenis van de play-offs de playoffs heeft gehaald. Kampong wint van Bloemendaal met 3-2. Was tegengelegd, het Nederlands toneel loopt niet zo goed, maar hier zitten 26.000 toeschouwers, hè? Zeker, en uh, 22 fantastische acteurs ja. die zes minuten lang de bal hebben rondgespeeld en nu is het klaar. Kuipers fluiten en iedereen blij, dat is dan ook wel een keer leuk om in het stadion te zien. Feyenoord omdat het tweede geworden is, dat is een prestatie die niemand had verwacht. De beste prestatie van de club sinds 2001. En Veen, ook iedereen blij, want rechtstreeks geplaatst voor Europees voetbal. En dat is toch eigenlijk waar het allemaal om gaat. Kortom, louter blije gezichten in het Abelensra stadion waar het voorbij is na een merkwaardige middag. 2-3 Heerenveen Feyenoord. Ja, en dan even naar Evert. Hè. Even kijken hoe het daar is. Ja, diepe droefheid natuurlijk bij alles wat PSV een warm hart toedraagt. Een schot nog wel van Jan Vennegoor of Hesselinken Het is toch een middag van de afscheidnemers die ook nog even mee mag doen. En zo blijft het 3-1 voor PSV. En uh, dat betekent dat Excelsior voor de zevende keer gaat degraderen. Vooraf uh, hadden weinig mensen zich daarover verbaasd. Maar Excelsior is toch, als je de ploeg een paar keer hebt zien spelen, een leuk voetballend elftal Maar het maakt te weinig doelpunten. De enige goal van vanmiddag kwam ook uit een strafschop van Luizie Bruins. Dat, dat zegt veel. Ja. De PSV'ers, de kopjes gaan naar beneden. De schouders hangen af. Ze hebben dan weliswaar de beker gewonnen. Maar dat wordt hier in Nederland toch als een troostprijs gezien. En de PSV dat eigenlijk op papier de beste, de sterkste selectie heeft. De beste spelers heeft dus kennelijk niet het beste elftal. Dat heeft Ajax, dat is kampioen geworden. En nummer 2 Feyenoord. En PSV dat moet genoegen nemen met de derde plaats. En daarvoor moeten de voetballers van PSV zich denk ik toch diep schamen. Het heeft Fred Rutten, een alomgewaardeerde coach een baan gekost. En de spelers van PSV... Eindigen op de derde plaats. De laatste seconden nog een stuiptrekking. Misschien nog een uh, gevaarlijke aanval van PSV. Met uh, Labiat. Venegor Wesseling biedt zich nog aan. Die wil er nog wel eentje maken. Maar dat uh, lukt hem uh, denk ik niet. En zo eindigt de wedstrijd hier dubbel in Mineur. Voor Excelsior de thuisclub dat afdaalt dus naar de eerste divisie. En voor PSV dat aan het begin van het seizoen de grote favoriet voor de titel was. En dat slechts op de derde plaats gaat eindigen. En zich dus wel plaatst voor de Europa League. Net als AZ, Andy? Ja, nu afgefloten door Paul van Boekel, Uitstekend gedaan door van AZ. Een loodzwaar seizoen. Er wordt gejuicht. Ik kijk naar Moisander en Esteban die elkaar in de armen sluiten. Moisander die hoogstwaarschijnlijk ook vertrekt uit Alkmaar na een prachtig 80 jaar weer. Esteban, goed jaar. En dat geldt voor eigenlijk alle spelers van AZ. Hoe anders is het bij FC Groningen. Een heel, heel mager jaar wordt afgesloten in mineur. Met een 1-0-nederlaag tegen AZ. AZ gaat Europa in. En Groningen gaat terug naar Groningen. Vitesse tegen Ajax is inmiddels afgelopen. 1-3 is de uitslag in Arnhem. VVV FC Twente dan. Frank Wilaert. Nou, daar is het bijna wachten op de 4-2 scheurt Met een stiftje langs Michailov in de hoop dat hij daar nog een medespeler vindt in de vorm van Mewis. Maar de bal is te hard voor hem om 4-2 te maken voor VVV. Twente natuurlijk het kneusje van die hele grote kopgroep. Die uh, 28 wedstrijden met z'n allen streden voor het kampioenschap. Ocebo, 4-2 alsnog. En daarmee wordt het nog maar eens onderstreept. FC Twente verliest nota bene in VVV op een plek waar het nooit verliest. Namelijk in Venlo. In de geschiedenis pas één keer gebeurt. Het kneusje van de top zes eindigt als zesde. En moet nu maar uh, hopen dat het in de flair, Fair play, play Cup uiteindelijk... Uh, ...een zeker ticket krijgt om maar te kijken of dat nog kan verbeteren via de Europese playoffs. FC Twente heeft als trainer Wally with a Broly. En uh, ooit een keer het EK misgelopen in 2008 met het Engelse nationale elftal. Dat levert hem die bijnaam op. Vandaag geen uh, paraplu op voor Steve McLaren. Maar hij is wel het kneusje onder de trainers van de top 6. Want zijn ploeg wordt zesde en moet dus play-offs gaan spelen. Verliest notabene op de slotdag nog op een plek waar het nooit verliest. 4-2 is het en het is inmiddels blessuretijd in Venlo. VVV leidt tegen Twente. Excelsior, PSV is afgelopen 1-3. Excelsior dus officieel gedegradeerd. PSV eindigt als derde Richard van der Maden. Een blijde graafschap, maar die moet er nog wel gewoon na gaan spelen. En dat zal nog heel zwaar worden, hoor, denk ik, voor de Achterhoekse club. De Graafschap dat echt niet goed gespeeld heeft, maar wel vijf doelpunten heeft gemaakt. Het klinkt heel raar. Er waren heel veel fouten vanmiddag aan beide kanten. Terwijl we nu in dit duel in blessuretijd terecht zijn gekomen. Drie voor ADO Den Haag, vijf doelpunten dus voor de Graafschap. Een knotsgekke middag, waarin de thuisploeg onder leiding van Maurice Stijn, de coach, die heel erg boos is geweest, vaak ook in de tweede helft, waarin ADO Den Haag het gewoon heeft laten liggen. Er recht een potje van heeft gemaakt. Natuurlijk sowieso al een teleurstellend seizoen voor Ado Den Haag. Hoe anders was dat vorig seizoen onder leiding van Sean van der Brom en al die spelers die, die uh, vertrokken zijn. Maar het was gewoon uh, zwak wat Ado uh, tegen de Graafschap heeft laten zien. En de Achterhoekse club gaat dus na competitie spelen. Donderdag begint dat in een uitwedstrijd tegen FC Den Bosch. En als de Graafschap daar dan door weet te komen, zondag de return in Doetinchem, dan treft het of Willem II of Sparta. Komt er nog een zesde goal. Elhas Naoui probeert het krult de bal, maar net over de goal bij Coutinho. Ik denk dat deze wedstrijd gaat eindigen in een 3-5 overwinning. In het voordeel van de graafschap is ook heel erg lang geleden dat de graafschap vijf doelpunten heeft kunnen maken in een uitwedstrijd. Het ging allemaal. Vooral door fouten van Ado Den Haag. Maar dat kan ook andersom gezegd worden. Want oh, oh, oh, wat ging er aan beide kanten heel veel mis. We zitten dus in blessuretijd. In de allerlaatste minuut misschien nog één aanval van Ado Den Haag. Aan de rechterkant met Toornstra. Die wordt verdedigd door Anko Jansen. Toornstra blijft in balbezit. Speelt de bal terug naar Immers. Misschien wel zijn laatste wedstrijd in het shirt van Aardo Den Haag. Gaat hij volgend seizoen naar Feyenoord? Het is allemaal nog onduidelijk. De bal van Immers gaat over de, lijn, over de achterlijn. En zo, denk ik, gaat dit duel dus eindigen in 3-5... In het voordeel van de graafschap. Inmiddels afgelopen Roda Utrecht. Uitslag 1-3. Heracles NEC 1-2. En VVV FC Twente 4-2. We gaan nog even naar Arno van Meulen. Nak tegen RKC. Ja, laatste seconde van de normale speeltijd waarbij Nak eigenlijk de kans krijgt om de knockout uit te delen. Maar die laat liggen zoals net een mooie aanval via Leuling. Die de bal meegaf van El Archiewi. Maar die schoot tegen Zoet aan en dat had eigenlijk wel de volgende treffer van Nak kunnen zijn. RKC heeft het lastig in de slotfase. Probeert het nu nog wel. Misschien een van de laatste aanvallen is dat. Maar als ze straks de stand van zaken in de kleedkamer opmaken, dan zien ze tot een opluchting ongetwijfeld dat ze wel de playoffs mogen spelen. En dat donderdag, als ik goed gekeken heb... het eerste duel zal zijn RKC tegen FC Twente. In de wetenschap dat Twente natuurlijk via de Fair play lijst uh, al Europees voetbal mag spelen, alleen voor een beter ticket gaat. En de vraag is natuurlijk of zij gemotiveerd zullen genoeg zijn... om uh, daar echt optimaal in te kletsen in die uh, playoffs. Want wat maakt het uit? Ja, het maakt inderdaad een, uh, een eerste ronde uit. En je kunt wat langer in je voorbereiding zijn. Maar toch, dat betekent dat RKC misschien alleen al om die reden... een uh, kans heeft tegen Twente. Bovendien heeft RKC... Best aardig voetbal laten zien dit seizoen. Nu weer een vrije trap in de 16 meter. Snow is de laatste die er naar duikt. Maar de bal gaat ook aan hem voorbij. Hij meldt dan dat hij vastgehouden is door iemand. Maar Van Hulten heeft er niets van gezien. En als je alleen staat dan weer kansloos als er geen getuigen zijn. Dus wordt het gewoon een doeltrap. En natuurlijk wordt er wat vastgepakt. Boukari heeft hem inderdaad wel aan een arm heel even te pakken. In de eerste helft betekende het wel een penalty voor NAC. Maar nu niet voor RKC. Ruud Brood berust erin. Hij gaat zitten op zijn stoeltje in het NAC-stadion. Wat hem zo bekend voorkomt. althans de club NAC. En zal ongetwijfeld informatie hebben... Over het feit dat die playoffs de club niet ontgaat. Met dank aan Roda dat het heeft laten liggen. En alleen heeft RKC dus NEC vanmiddag voorbij zien komen. Twee minuten extra tijd. We zitten in de laatste seconde van de wedstrijd met de ingooi van Koenders. En eigenlijk gebeurt er niet veel meer. NAC heeft aardig gespeeld. NAC heeft zijn best gedaan. En NAC alles bij elkaar ook wel verdiend gewonnen. Snow nog even aan de bal. Veel gebeurt er niet meer. NAC wint van RKC. Maar RKC is van de twee degene die met het meest plezierige gevoel dit seizoen beëindigt. Want u krijgt van mij alle uitslagen na deze middag nog eens even op een rijtje. Het begon allemaal met de belangrijkste uitslag. Uiteindelijk natuurlijk herenveen Feyenoord 2-3. Vitesse, Ajax 1-3. VVV, Twente 4-2. Excelsior, PSV 1-3. AZ Groningen 1-0. Roda, Utrecht 1-3. ADO Den Haag tegen de Graafschap 3-5. Herakles Almelo, NEC 1-2. En nu ook officieel afgelopen NAC Breda, RKC Waalwijk 3-2. Ajax-landskampioen, dat wisten we afgelopen woensdag al. 76 punten uit 34 wedstrijden. Tweede definitief Feyenoord. Het betekent voorronde van de Champions League. Derde PSV, 67 punten en dus de Europa League. Vierde AZ met 65 punten ook voorronde Europa League. En vijfde Heerenveen, 64 punten ook voorronde Europa League. Dan zesde FC Twente, zevende Vitesse, achtste NEC en negende RKC. Zij gaan spelen in de play-offs. De koppeling is Twente tegen RKC en Vitesse tegen NEC. Tiende en dus naast de boot. Pist, zoals het heet, Roda JC. Elfde FC Utrecht, 43 punten. Twaalfde is Heracles geworden met 40 punten. Ook geen voorronde Europa League, want PSV is slechts derde geworden. Dan 13e is geworden NAC Breda met 38 punten. 14e FC Groningen met 37 punten. 15e ADO Den Haag, 32 punten. Dan 16e is geworden VVV met toch nog 31 punten. Het gaat spelen in de na-competitie tegen Cambuur. 17e De Graafschap ook nacompetitie, het is gekoppeld aan Den Bosch. En gedegradeerd vandaag is Excelsior met 19 punten uit 34 wedstrijden. Gaan we even naar het hokje, Gerard de Groot, want eh, Bloemendaal dreigde uit de boot te vallen of naast de pot te pissen, hoe je het maar wilt noemen. Ja. Maar eh, wat, wat is er nou gebeurd? Ja, er gebeurden hier uh, hele rare dingen. Bloemendaal uh, naar de tenen kijkend, ik zei het al, na een matige wedstrijd tegen Kampong. 3-2 winst voor Kampong. Zitten allemaal in de kleedkamer, behalve Jaap Stokman, de doelman, want die zat nog hier op de, op de bank te... Ja, te staren Jaap. Hij staat hier naast me. Want toen hoorde hij dat HGC Pinoké 2-2 werd. En toen sprong je ja, drie meter in de lucht. Minstens met al die zware leggards aan. Want jullie zijn toch in de play-offs. Ja, volgens mij waren het wel tien meters. Maar uh, ja, het is ongelooflijk. Ik, uh, op een gegeven moment stonden we 3-1 achter en uh, toen wist ik dat het heel moeilijk ging worden. Nou, toen zei ik al tegen Dave de coach, uh, misschien even iets met de vliegende keep, dat we een extra veldspeler hebben. Ja, dat, uh, dat hebben we toen gedaan, uh, maar uh, ja, uh, het was toen op een gegeven moment 3-2 en ik had er echt, uh, absoluut geen geloof meer in dat het we, nog goed ging komen. Weten je ploeggenoten het al? Want ik zie nog niemand hier op het veld. Nee, er is nog niemand. Ik denk dat ik nu de enige in deze euforiestemming ben, maar uh, <laughs> ik mag het hopen dat ze nu eindelijk een beetje het besef krijgen dat we toch in de playoff zitten. En hebben jullie daar nog kansen? Want vandaag was het niet best. Nee, vandaag was het zeker niet best. Nee, vandaag hebben we terecht, terecht verloren. Ja, maar... dit, uh, ja, en dan toch met een, met een mazzeltje dat we, dat we die play-offs halen. Maar er moet toch wel echt even iets gebeuren. Willen we daar echt een kans gemaakt maken op het landskampioenschap? Want als wij spelen zoals vandaag, dan, uh, ja, dan gaat dat natuurlijk nergens over. Goed, de conclusie is dat Pinoquet dus het kind van de rekening is uiteindelijk. Stond er 2-0 voor bij HGC, wordt uiteindelijk 2-2. Pinoké, een fantastisch seizoen achter de rug. En ik denk dat het een opbreekt dat uh, Reed Ross, hun strafcorner-specialist, uh, niet aanwezig was nog steeds vandaag. Die was er niet bij de laatste wedstrijden van Pinoquet. En dat kost ze wellicht, als je het allemaal op een rijtje gaat zetten en gaat analyseren, de playoff-plek. De playoffs zijn dus voor Rotterdam, Amsterdam, Kampong. Vandaag 3-2 winsten op Bloemendaal. En ook nog de verliezer van vandaag, Bloemendaal. Straks nog wielrennen, de tweede etappe in de Giro d'Italia... en natuurlijk reacties van de negen voetbalvelden... waar wordt getreurd, gevierd en ook afscheid genomen. Graag tot zo. Frankrijk kiest. peuple van Frans, ontant mon appel. Aidez-moi! Vanavond, de beslissende ronde van de Franse presidentsverkiezingen. De donor de forcen nécessaire. Wie gaat het worden, Hollande of Sarkozy? Et le peuple van Frans is daar! Luister vanavond tussen 8 en half 9. De volgende president van de Republiek. Frankrijk kiest. Vive la Republiek en vive la France! Op radio 1. Het nieuws van alle kanten. Radio 1. Met NOS journaal.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 PSV, dat ook nog als tweede kon eindigen, versloeg Excelsior met 3-1. En Excelsior is door de nederlaag gedegradeerd naar de Eerste Divisie. De VVV en de Graafschap spelen na competitie. PSV, AZ en Heerenveen spelen volgend seizoen in de Europa League. Het complete overzicht van het voetbal natuurlijk zometeen weer in Langste Lijn. Het weer met Gerrit Hiemstra. In het noorden en westen van het land schijnt de zon zo nu dan. In het zuidoosten valt af en toe wat regen. En vanavond en vannacht houden we in het zuiden en oosten veel bewolking. In het noorden zijn opklaringen en daar wordt het ook het koudst. Plaatselijk daalt de temperatuur naar plus 1 en aan de grond kan het een beetje gaan vriezen. In het zuidoosten wordt het 6 graden. Morgen begint de dag met veel bewolking. In de loop van de ochtend klaart het steeds meer op. Het blijft vrijwel droog, alleen in de middag kunnen er in het noordoosten en in het zuidwesten een paar buitjes ontstaan. Het wordt morgen minder koud dan vandaag. 12 graden in het noorden, tot 15 in het zuidoosten. En de wind waait morgen uit een zuidoostelijke richting. Is zwak tot matig windkracht 2 tot 4. Na morgen loopt de temperatuur verder op. Het wordt gemiddeld zo'n 17 graden. Wel is het wisselvallig, met vooral in het binnenland enkele stevige buien. Aan de verkeersinformatie hier staat één file op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Reewijk en Nieuwebrug. Drie kilometer en dat komt door wegwerkzaamheden.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 Bijna vijf minuten over half vijf. Zo met de reacties van de negen voetbalvelden. Er is van alles gebeurd. Straks alles uh, over het uh, vieren, het treuren... en natuurlijk het afscheid nemen van spelers. Het is ook spannend in Engeland... waar Newcastle United tegen Manchester City is geëindigd in 0-2. City heeft nu drie punten voorsprong op Manchester United. Maar United heeft nog een wedstrijd te goed. We zitten na één wedstrijd voor het einde van de competitie. En belangrijk in de strijd om de derde plek... is daarnaast een Villa tegen Tottenham Hotspur. Een kwartier voor tijd op 1-1 is gekomen. En wij gaan even naar Hans van Lozenhoord. Ik wil eerder vertellen dat Casey Stoner bij de grote jongens vanmiddag won. Maar er is ook nog een motor 3 met een landgenoot, bijvoorbeeld. Hè? Ja, en die landgenoot heet Jasper Iwema. Jasper die was tijdens de training al een keer hard ten val gekomen. En liep daarbij wat gekneusde ribben op en een pijnlijke nek. Uh, was blij dat hij nog aan de start kon verschijnen in de motor 3 race op het circuit van Esteril. Maar uh, ja, er zat niet veel in voor hem. Hij lag buiten de punten uh, op het moment dat hij weer onderuit ging. Nu verremde hij zich voor een, uh, voor een bocht. En ja, gelukkig waren de gevolgen uh, miniem. Hij stond gewoon weer op en kon terug naar het rennerskwartier. Maar weer geen punten voor de derde achtereen volgende keer. En uh, daarmee blijft het enige Nederlandse succes op het circuit in Portugal... dat van Louis Salom, de Spanjaard die uitkomt voor de renstal van Waningen... Eh, waar uh, Hans Spaan chef technicus is. Want weer een podium voor Louis. Salom hij werd derde in de wedstrijd. Die werd gewonnen door de Duitse Sandro Cortese... na een fel gevecht met Maverick Vinales... winnaar van de eerste Grand Prix in Qatar. En Vinales was bepaald niet blij met de actie van Cortese... in de laatste ronde. Het ging er hard aan toe in die Moto3-wedstrijd. Cortese heeft de leiding overgenomen in het kampioenschap van Romano. Fenati, de Italiaan, die ten val kwam... winnaar van de laatste Grand Prix in Geres. En de spanning zit er dik in bij die Moto3-klasse... met over 14 dagen het vervolg en misschien een beetje mazzel hopen we dan voor Jasper Iwema op het circuit van Le Mans in Frankrijk. Tweede etappe in de Giro d'Italia met start en finish in Herning. Sebastian Timmerman. En een deen aan de leiding. Lars Ittingbak probeert weg te rijden uit het peloton. Krijgt een meter of twintig. Want de drie koplopers die we eigenlijk heel de dag in deze etappe... deze tweede etappe aan de leiding hebben gehad... zijn inmiddels teruggepakt. Uh, ruim 164 kilometer hebben we gekeken naar Miguel Angel Rubiano... Alfredo Baloni en Oliver Keijs en een Colombiaan. Een Italiaan en een Belg die deze etappen hebben gemaakt. Kleur hebben gegeven eigenlijk aan een verder wat saaie etappe. Door dat vlakke Deense land waar het koud is, waar het fris is. Binnen de 10 graden gaat of 8, 9. Sommige renners eruit zien alsof ze bezig zijn aan de omloop. Het volk dik ingepakt met arm- en beenstukken. Langzaam maar zeker gaan die arm- en beenstukken en de jasjes, de overjasjes gaan uit. Want de finale gaat wel beginnen. 38 kilometer nog te rijden. Dan is men weer terug in en Lars Ittingbak is er dus vandoor gegaan. Op het moment, ne, eigenlijk net na het moment dat Rubiano, Baloni en Keizer na die hele lange vlucht zijn teruggegrepen in het peloton. Wordt vooral gekeken, wordt eigenlijk meer overlegd. overleg. Overleg gaande tussen de renners van het Team Sky. De ploeg van Mark Cavendish, de wereldkampioen... dat werd hij vorig seizoen ook in Denemarken, maar toen in Kopenhagen. Die ploeg heeft het heft eigenlijk in handen. Heeft de controle over het peloton. Zij vinden het wel best dat Lars Ittingbak, de lange deen van de Lotto-Belische ploeg Hij rijdt dus in Belgische dienst even een aantal meter voor het peloton uit mag rijden. Hij heeft een seconde of twintig, meer zijn het niet, op de lange, lange wegen... met de wind tegen terug op weg naar Herning, 37 kilometer nog te rijden. Roemrucht de club. In Nederland werd Ajax voor de 31ste keer kampioen. Anderlecht is voor de 31ste keer Belgisch kampioen geworden. De club uit Brussel speelde zondag 1-1 gelijk tegen Club Brugge en is met twee duels voor de boeg niet meer in, de, in te halen. Dus Anderlecht voor de 31ste keer de Belgische voetbaltitel. De Franklin en Think. Het team van zelfs de René Groenewold heeft vandaag op het Olympische zeilwater van Wymouth een startbewijs voor de Olympische Spelen in Londen afgedwongen. Groenewold troefde met haar merkenteam in de Olympische Trials haar concurrenten Mandy Mulder van de kernploeg af. Beide teams waren genomineerd voor de spelen waardoor een sail-off uitsluitsel moest brengen. De boot die het eerst 9 van de geplande 17 races won kwalificeerde zich. Gisteren was de stand nog 3-3 en Groenewold liep vandaag uit met haar team naar 9-3 en pakte dus het Olympisch ticket. Groenewold vormt trouwens een team samen met met Annemiek Bes en Marceline Bos de Koning. We ja, het hebben over die wedstrijden in de Eredivisie. Hier en daar wordt nog ontzettend veel nagevierd... zodat we mensen die we zo graag zouden willen horen... nog niet voor de microfoon hebben kunnen krijgen. Wat wel al gelukt is, is een club die zelf moest winnen. NEC. En dan ook nog hopen dat er op andere velden wat gebeurde. Dat gebeurde via Schöne en Zevuik... qua namens ze een 2-0 voorsprong bij Heracles. Everton deed wat terug, maar Roda verloor, RKC verloor. Dus wordt NEC zelfs nog achtste. En wat helemaal leuk is, gaan ze play spelen tegen Vitesse. Vitesse NEC, wie had dat uitgedaan? voor een voorronde plaats Europa League. Dat worden mooie wedstrijdjes. NEC ongetwijfeld blij. En Lasse Schöne zal ook blij zijn. Hij praat met Henk Kok. Lasse, is dit voor jou een wonderbaarlijk einde van deze competitie met NEC? Alsnog, play-offs? Nou, wonderbaarlijk weet ik niet, maar het is wel een hele mooie. Dit is wat, uh, wat we het hele seizoen voor hebben gespeeld. En, uh, en we hebben net dat nippertje gehaald. Dus uh, nou, geweldige prestatie, denk ik. Was het dan een verrassing ook? Nou, verrassing weet ik niet. Dat was onze doelstelling. En, uh, en daar hebben we gehaald en zijn we allemaal hartstikke blij mee. En, uh, maar de, inderdaad, ja, dit moest wel uh, op de laatste speeldag neerkomen. En, uh, we konden hier alleen maar proberen te winnen. En, uh, en kijken wat de, wat, we hadden het niet zelf in handen We moesten kijken wat, wat roda aan RKC deed. En, uh, uh, ja, zoals de uh, stand nu, uh, nu eruit ziet, hebben we het goed gedaan. Je hebt uh, zelf middels een doelpunt ook nog een bijdrage kunnen leveren. En dat is natuurlijk hartstikke leuk in jouw uh, afscheidswedstrijd. Ja nee, dat is natuurlijk. Dus, uh, je, je wil eerst een keer de best doen. En, uh, het was mooi dat ik vandaag belangrijk kon zijn. dan uh, ja, komen er sowieso nog twee, gelukkig nog meer. Of... Uh, ik had de indruk in de wedstrijd dat jullie er net iets meer voor deden ook dan Herakles. Ja, maar ik denk, ook, ik denk ook dat het misschien wel meer dan logisch is. Uh, we, hebben, uh, we kunnen nog play-offs halen en zij niet. Ze wil in plaats stijgen, maar in principe kunnen ze niks halen. Dus misschien uh, waren ze al stiekem een beetje op vakantie. Lasse Schöne met NEC dus naar de play-offs. Hij gaat spelen met NEC tegen Vitesse. Straks de reactie van Ronald Koeman... die met Feyenoord dus tweede is geworden in deze rare competitie. Ja, en over raar, over vreemd gesproken... wat te denken van het hockeyseizoen. We gaan erover napraten met Geert de Groot. Ja, het vreemde van het hockeyseizoen is dat de verliezers van vandaag... Bloemendaal ze verloren met 3-2 van Kampong... Minuten lang dachten dat ze voor het eerst in 17 jaar de play-offs zouden missen. En uiteindelijk, omdat HGC in het laatste moment nog langs Pinoquet kwam in Wassenaar, het werd daar 2-2. Toch Bloemendaal mee mag doen aan de play-offs. Als nummer 4 op de ranglijst. We gaan daar straks naar kijken hoe dat allemaal gaat verdelen. We praten over die wedstrijd met Michiel van der Struik, de coach van Kampong. Ja, een merkwaardig slot. Het was Jantje Huilt bij Bloemendaal. En twee, drie minuten later ook daar vreugde. Want jullie waren al zeker, door die 3-2-overwinning. En Bloemendaal, matig spelend vandaag, ook. Ja, ja, het is inderdaad raar om te zien dat, je, dat wij met z'n allen... een enorme feestje aan het vieren waren... en dat zij teleurgesteld de dug-out ingingen. En dat ze dan opeens toch weer juichend naar buiten komen. Dat ja, was een bijzonder gezicht, ja. Maar ik kan me voorstellen dat juist jij dat eigenlijk wel leuk vond. Want je hebt jaren bij Bloemendaal als assistent gespeeld. En om dan nu als oud-Bloemendaaler, uh, uh, zeg maar... Uh, Bloemendaal eruit te mikken met Kampo. Kan ik me voorstellen dat je toch een, een dubbel gevoel zou hebben gehad vanavond? Nou ja, dat heeft niet echt meegespeeld, moet ik eerlijk zeggen. Ik vind het sowieso uh, bijzonder gaaf om natuurlijk te winnen van Bloemendaal. Dat hebben we in ieder geval gedaan. Ja, dat zij dan de play play-offs inrollen of uh, eventueel Pinoke. nou Ik gun het ze van harte, dus wat dat betreft uh, maakt me niet heel veel uit. Nee, nee nuchterheid zelf. Want ja. jij gaat denken aan die wedstrijd woensdagavond. De eerste wedstrijd van uh, de finale van de play-offs tegen Amsterdam. Eerst nog even kijken naar het duel van vanmiddag. Dan zeg ik, jullie waren op alle punten beter dan Bloemendaal. Feller, beter combinerend, uh, gedrevener. Het, ja, jullie gingen gewoon die wedstrijd winnen vanaf de eerste minuut. Zo zag het eruit. Ja, dat vond ik ook. Het grappig is ook, ik zei uh, met de jongens, met Norbert en met uh, Leo en uh, Frits na een rust, of na afloop van de rustbespreking ook, ik heb eigenlijk niks te melden gehad in deze rust. Het was, het was gewoon goed de eerste helft, het was goed verzorgd en uh, ja, ik, ik vond gewoon dat we uitstekend speelden, ja. En we hebben aan de orde gehad, ook al in de vorige wedstrijd tegen Pinoké die, uh, die vliegende wissel van Thijs de Wert, uh, de strafcornerman, die... Uh... Ja, ik denk dat hij zeven of acht uh, speelminuten heeft van de 70. De rest staat hij op de bank op de zijlijn te wachten tot hij erin komt. Als jullie in balbezit zijn over de 23 meter land bij de vijand. En dan erin komen voor die corner. Dat heeft zich opnieuw, ook tegen Pinoquet was dat het geval. Heeft zich dat uh, uitbetaald in twee treffers. Ja, nou ja, absoluut. Het werkt heel goed. En Zijn corner is natuurlijk gewoon uh, uitstekend. En uh, ja, als wij het op deze manier kunnen regelen met, uh, uh, met de mooie wissels van, uh, van, van de Daan en van uh, Sjoerd... Om hem op tijd in het veld te krijgen. Ja, het werkt. Dus uh, het is een mooie oplossing. Dat is mooi meegenomen voor de play-off? Ja, absoluut. Ja, de, de, de, de, de, de, de, dan. Want zonder corner word je nooit kampioen van Nederland. Nee, corner is belangrijk. Dat blijkt vandaag ook. En dat bleek vorige week ook. Je moet een corner hebben. En op dit moment is het, uh, is het gewoon ronduit goed. Dat is mooi. Zet de ploeg eens op een rijtje van de play-offs. Je hebt nu Bloemendaal gezien. Ik heb al gezegd, matig gespeeld. Ook tegen jullie, maar een matig seizoen. Amsterdam, Rotterdam. We horen net dat de Nieuw-Zeelanders van Rotterdam waarschijnlijk voor de play-offs toch weer terugkomen. Dan is Rotterdam een geduchte kandidaat om kampioen te worden. En jullie zelf? Ja, ik, ik, ik durf er niks van te zeggen. Ik vind wel dat we, dat we gewoon goed spelen. Dus wat dat betreft zijn wij denk ik ook een geduchte kandidaat. En ja, Rotterdam is uh, zeker met de Kiwis erbij ook een goede ploeg. En Amsterdam is gewoon stomweg een goede ploeg. En uh, ja, Bloemendaal vond ik dan vandaag vrij matig. Maar ik, uh, misschien worden die ook nog een keertje weer wat alerter, dat ze wel uh, vol gas gaan geven. Ik weet het niet. Maar uh, ja, voor mij zijn het een goede ploegen We hadden ook moeite met Pinoké in het seizoen. En dat hebben we uh, ook één keer gewoon één keer verloren. Dus volgens mij zijn de ploegen... Wordt het een ook... hele nieuwe competitie of heb je het al een beetje in je hoofd wat er gaat gebeuren? Ja, het, het wordt in mijn wel gewoon een nieuwe competitie, ja, absoluut. Ja. Oké, okay, dan gaan we dus kijken woensdagavond, gaan die wedstrijden gespeeld worden. Allereerst even de uitslagen van vandaag, want ook onderaan viel er een uh, beslissing. SCSC Amsterdam werd 1-4, HGC Pinochet, ik zei het al 2-2, waardoor Bloemendaal toch nog aan de playoffs mag meedoen. Kampong Bloemendaal werd 3-2, knap gespeeld door Kampong. Oranje-zwart Hurley 3-1, Hurley was al gedegadeerd, daar ging dus nergens meer over. Laren Scharweide, dat was belangrijk. Laren pakte drie punten, won met 2-1 van Scharweide... En Rotterdam-Den Bos werd 3-0. En dat betekende, die 3-0 van Den Bos, dat Den Bos toch nog play-outs moet gaan spelen. Den Bos wordt tiende in deze competitie na 22 wedstrijden en 20 punten. De, de, ja, de geweldige reeks van Mark Lammers toch in die slotfase een beetje verstoord. Ze moeten tegen de ploegen uit de overgangsklasse gaan knokken om in de hoofdklasse te blijven. Maar wie had dat al gedacht een half jaar geleden toen Den Bos troosteloos onderaan staat? Schaarweide werd elfde. 22 wedstrijden, 20 punten. Hurley was al gedegradeerd. 22 wedstrijden, 14 punten. En ik zei het, Rotterdam wordt de leider van de 22 wedstrijden. Van de reguliere competitie dus. 47 punten. Amsterdam, 22 wedstrijden, 45 punten. Kampong, 22 wedstrijden, 44 punten. Bloemendaal, 22 wedstrijden, 42 punten. En... In Amsterdam, in het bos, de tweede club van het bos, zeg maar, naast Amsterdam, Pinoké. Daar is het uh, huilen vanavond. Met 41 punten uit 22 wedstrijden redden zij het net niet. Zij spelen geen play-offs. Woensdagavond de eerste serie wedstrijden. Bloemendaal speelt thuis tegen Rotterdam en Kampong speelt thuis tegen Amsterdam. We hebben over voetbal. Heerenveen, Feyenoord, er was zoveel over gezegd van tevoren. En het kwam eigenlijk allemaal uit. Er werd een uurtje gevoetbald. Toen kwam Heerenveen op voorsprong via Dost. Dat was toch niet helemaal de bedoeling. En er kwam heel veel ruimte voor Feyenoord. Bakal, Cicé, Manu met overigens wel een hele lekkere 1-3. Van La Parra mocht nog vrij doorgang in de disco 2-3 maken. En toen was het nog een beetje spelen. Feyenoord dus in veilige haven. Wel verdiend na dit hele seizoen natuurlijk. Prachtige prestatie. Tweede plaats voor de Rotterdam. Ronald Koeman in gesprek met Jeroen Elshoff. Allereerst van harte gefeliciteerd. Het was een bizarre middag. Ja, tweede helft wel. Ik vond wel dat Herenveen wat we verwacht hadden... vanaf het begin Fabank spelen. Die hadden de kool kunnen maken bal de paal. En nog één of twee kansen. Wij in de counter, heel veel mogelijkheden. Maar het speelde heel slecht uit. En uh, ja, dan weet je in de rust 0-0 uh, dat het dan zo kan verder aflopen... En, uh, 1-0, maakte snel 1-1. Ja, en dan kom je in een situatie terecht natuurlijk... dat uh, beide daar niets aan hebben. Nou, en toen maakten we snel 1-3 en toen uh, was het over. En uh, ja, dan krijg je in slot wat, uh, wat overal zou gebeuren. Ja, we gaan het straks over die tweede helft hebben. Uh, want het wordt op een gegeven moment gewoon geen echte wedstrijd meer. Maar in de eerste helft, is het dat toch nog wel? Ja, Vond ik wel. En uh, wat ik uh, aangaf, ook aan onze spelers, van uh, reken erop dat ze heel furieus starten met, met alles uh, één op één. Gouden leeuw ging op het middenveld spelen. Ja, dan moet je bus spelen en, en dat, dat deden wij niet goed. Uh, er lagen heel veel momenten van diepte van, uh, waarin de laatste paas vaak onnauwkeurig was. Ja, en, en de tweede helft was zoals het uh, is gelopen. Ja, hoe gaat zo'n tweede helft dan? Want je ziet op een gegeven moment dat de verdedigers van de van jullie... ja, toch gewoon eigenlijk veel tijd en ruimte geven voorin. Ze zetten min of meer de deur open. En dan zie je dat de ene naar de andere kans gemist wordt. Hoe zit je dan op de bank? Want we zien je op een gegeven moment opspringen, kwaad worden. Nou, je moet in alle tijden altijd proberen jezelf te zijn. En, en, en wat vaak ook onze kracht was. En zeker als we ruimte krijgen. Nou, die kregen we natuurlijk heel veel in zo'n tweede helft. Ja, dan is het blijkbaar heel moeilijk om, om zo door te spelen wat, wat, je, wat je moet doen... En dan zochten we vaak de moeilijke, de moeilijke weg, de, de moeilijke paas. Ja, en tot eigenlijk uh, de 1-3 viel. Ja, en toen was het, uh, was het gespeeld. Schrik je nou bij die 1-0? Of is er toch iets uh, van een knipoog, een afspraak, een glimlach naar elkaar geweest van... Uh, joh, dat komt wel goed? Nee, want ik schrok er wel van. Want voor hetzelfde geld wordt het uh, direct, direct daarna 2-0. Ja, en dan, uh, dan gaan zij dat verdedigen. Het bleef 1 0 we maakten 1-1. En dan weet je uh, ja, dat er een winnaar moet komen. En, uh, want beide uh, hebben dan niks aan een gelijkspel. En, en toen maakten wij de koos. Je zegt al, het zou uh, na de 1-2 en de 1-3 en de 2-3 overal zo gaan zoals het gelopen is. Zullen er zullen ongetwijfeld mensen zijn die zeggen, ja, dit kan helemaal niet, dat verpest het spel. Da daar heb je echt lak aan, neem ik aan. Ja, want uh, ik geef ook aan dat het uh, waarden ook uh, op deze wijze zou aflopen. En... en, en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 Ja, zei Ronald Koeman. Dus legt uit dat het overal zo gaat. We gaan naar een sport waar het ook heel vaak zo gaat. Sebastian Timmerman. We gaan even wielrennen. Namelijk is al afgesproken wie de tweede etappe wint. Nou, dat, dat <laughs> nog niet. Maar ik, ik zat net te denken, inderdaad, als er één sport bekend staat om de dieltjes, Want in de wielrennerij zijn renners uh, soms rijker geworden door koersen te verkopen dan door koersen te winnen. In ieder geval uh, zal Lars Ittingbak de koers niet verkocht hebben. De Deen rijdt aan de leiding in zijn eentje. Rijdt in Belgische dienst. Bij uh, Lotto Belitzon, dat hij uh, een paar jaar voor Mark Kevin heeft gewerkt bij HTC. Ook met die ploeg vorig jaar uh, succesvol was in de Ronde van Italië. Toen won hij de ploegentijdrit. Maar nadat uh, die ploeg is opgehouden, dus naar Belgische uh, werkgever is verkast. Hij is inmiddels in de laatste 25 kilometer over een kaarsrechte weg tussen de uh, groene Deense weilanden door terug richting Herning. De geboorteplaats van Bjarne Ries waar we vandaag gaan aankomen. En het kan bijna niet anders dan dat we daar gaan kijken naar een massasprint. Want alles wijst erop dat we kijken naar aflevering. Zoveel van de chroniek van die aangekondigde massasprint. Mark Cavendish, de wereldkampioen, zit al klaar. Maar er wordt ook veel gewerkt de laatste tijd door een van zijn grootste concurrenten, namelijk Matthew Goss, de Australier. En wellicht kan Theo Bos straks nog wat in een massasprint. 24 kilometer nog. Lars Bak heeft 40 seconden. PSV won met 3-1 van Excelsior, maar het mocht niet baten, want Feyenoord won vandaag dus ook. En dus PSV veroordeeld tot het spelen van de voorronde van de Europa League. Roland van der Geer in gesprek met Philip Cocu. Ja, Filip, dan win je hier. Dan ben je geneigd met je armen omhoog langs de kant te staan. Maar ja, dat is niet dan, dan even niet gepast, hè? gek genoeg. Nou ja, we zijn wel tevreden met de overwinning. Dat denk ik ook de manier waarop we gespeeld hebben. Maar uiteindelijk dat je niet uh, tweede bent geworden, ja, dat zorgt natuurlijk voor dat er geen, uh, geen juistemming is. Worden je dat voor het eerst na afloop of voelde je dat al aan de reacties in het stadion? Nou ja, dat was natuurlijk wel te merken. Uh, zowel toen Heerenveen op voorsprong kwam als uh, toen Feyenoord gelijk maakte en uh, vol kwam te staan. En ja, dat... dat uh... Daar zijn we zelf niet zoveel mee bezig geweest, maar in het stadion was het duidelijk merkbaar. En ja, het, het zat erin. En zoals ik voor de wedstrijd al heb aangegeven, is het, is het niet vandaag dat we het hebben laten liggen... maar in de eerste stadium in, in het seizoen. Ja, tevreden denk ik over de uitvoering van vandaag? Absoluut. Ja. Ik denk dat we een goed vervolg hebben gegeven aan de laatste paar wedstrijden. Nu de tweede uitwedstrijd achter elkaar die we gewonnen hebben. En ook denk ik de manier. De omstandigheden zijn niet zo makkelijk op het kunstgras, het klein veld... Uh, een beetje langzaam, maar ik vind dat we het goed hebben ingevuld. Het is jammer dat die competitie voorbij is, hè? Doe nog maar een paar weken, want jullie hebben nu eindelijk die vorm te pakken die jij wil. Ja, wat mij betreft hadden we nog wel een paar weken door mogen gaan. Want ik denk inderdaad dat, uh, ja, dat de stukjes in elkaar zijn gevallen. Dat we, dat we nu op, op de weg bezig zijn zoals ik het graag zie bij PSV. Hoe groot was de teleurstelling na afloop? Ja, is toch wel een behoorlijke teleurstelling. Die jongens hebben gevochten tot de, tot de laatste minuut om, om een goede wedstrijd neer te zetten. En toch de hoop op, op een goed resultaat in en ja, Als je dan toch derde wordt, dan is het niet behalen van de Champions League. natuurlijk wel een grote teleurstelling voor de spelers. Was die hoop er echt? Of heb jij wel gedacht, ja, daar gaat iets gebeuren wat in ons nado is? Ja, je moet natuurlijk wel realistisch blijven. Maar als Heerenveen, die kwam 1-0 voor, is dat snel 2-0 was gekomen. Dan denk ik dat de situatie toch anders had kunnen uitpakken. en Dat heb ik ze ook voorgehouden. Vooral concentreren op onze eigen wedstrijd en de uitvoering daarvan. En ja, dan, daarna kunnen we kijken of, uh, of het resultaat goed of slecht is. En, uh, ik moet zeggen dat hebben ze wel uh, uitstekend aan. En Op het laatste van de wedstrijd was het natuurlijk duidelijk dat Feyenoord ging winnen. En dan zie je wel een beetje de teleurstelling met de spelers. Maar dat, dat vind ik wel begrijpelijk. Ja, iedereen ving dat op. Hè? Je kon het hier uh, van de tribunes aflezen. Zeg maar. Ja, dat is, dat is duidelijk. Dus ja, dat, is, dat is ook logisch als je sportman bent. Maar je bent weggebleven van die complottheorie hè, waar de hele week eigenlijk over is gesproken. Ja, maar dat heb, dat heb ik. Ik heb geen tijd om mijn energie. Eh, en ook geen zin om daarin te steken. Uh, we hebben daar geen invloed op. Uh, ik heb ook al gezegd, wij zijn in deze situatie beland. Uh, door onszelf en niet door anderen. Dus ik heb geen zin om de anderen te wijzen. We moeten vooral naar onszelf kijken. Philip Cocu, tegenvallend seizoen voor PSV. Straks meer reacties van de velden. Zeker ook van de tegenstander van PSV. Van Excelsior, dat is vandaag dus uh, gedegradeerd naar de Jupilay League. Graag tot zo.